Is Doris de huis? Al bij duurt, meneer Korstein, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat u door, hoe is het mee? Goed, meneer Kostein, goed, maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo over was komt zitten? Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Legde zij beslag Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld Maar desondanks dat beslag Zij mijn vriend toen met een lach Als ik wist dat je zou komen had ik de op eruit gelegd Een kopje thee gezet en de visite afgezegd Maar heb je mij dat niet even verteld Een briefje geschreven of opgezet?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 die ik wat geld aanbod. Zee, C die -C P, die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht.